Karel kreeg een mooie fiets, een kar naar zijn idee En pa zei zeker honderd keer, wees er voorzichtig mee Maar Karel die een oogje had op Ans en Mudo-ster Stond andere morgen voor haar deur en zei met heel veel air Mijn achterban is wel wat zacht, maar het geeft niet lieve pop Spring maar achterop, spring maar achterop, spring maar achterop